1 uur. Wouter moet met het NS-journaal. De straf van de moordenaar van Anne Faber is verminderd met 4 maanden. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat Michael P. strafvermindering had moeten krijgen. omdat hij gewond raakte toen hij werd gearresteerd. Van de eerder opgelegde celstraf blijven nu 27 jaar en 8 maanden over. Ook krijgt P. tbs voor het verkrachten en vermoorden van Anne Faber. Ze verdwenen in 2017 tijdens een fietstocht in de buurt van Den Dolder... waar P. werd behandeld voor zelendelicten. Topman Roger van Bokstel van NS vertrekt. Op 1 oktober maakt hij plaats voor Marianne Rintel. Zij is nu verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken bij het spoorbedrijf. Ze wordt de eerste vrouw die NS gaat leiden. Van Bokstel is er volgens de raad van commissarissen de afgelopen vijf jaar ingeslaagd... om het vertrouwen in het bedrijf te herstellen en de focus weer op de reizigers te leggen. De oud-topman van het Duitse techbedrijf Wirecard is opgepakt... omdat hij de omzet zou hebben opgeschroefd met nepinkomsten. Bij het bedrijf dat de internetbetalingen verwerkt... is bijna 2 miljard euro verdwenen. Wirecard werd gezien als een Duits succesverhaal... maar inmiddels is de beurskoers ingestort.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 De tijdwinst kan volgens NS oplopen tot 25 minuten. Het weer nog veel zon vanmiddag, wel wat sluierwolken. Het is 23 tot 28 graden en daarmee zomers warm. Morgen nog warmer, plaatselijk boven de 30 graden. En ook donderdag en vrijdag blijft het zonnig en heet. Dit was het NWS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. In cirkel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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon, zon, zon, zon, zon, Dit is de zomer van ZFM. Met, met nu. Voor Zandvoort en de regio. Een hele goedemiddag Zandvoort. Vanaf een hele zonnige studio hier op Zandvoort de Tolweg. We gaan weer twee uurtjes lunch roemen... En uh, dat doen we natuurlijk weer met het vaste team voor vandaag. De ondergetekende Jan van der Roever en Lucie aan de andere kant. Dag Goeden, Luz, hallo. Goedemiddag Jan. Goedemiddag. Wat gezellig dat we er allemaal weer zijn. En ik zag ook nog dat we een, een gezellige, uh, misschien aankomende uh, sidekick erbij hebben. Marja. Ja. En Maya die probeert een beetje te kijken hoe het leuk is om dat mee te draaien. Want een sidekick heeft natuurlijk altijd behoefte aan hier. Hè. Dat is uh, logisch toch? Ja, nou. Dat is wel goed. En, Heel gezellig. We gaan ook even over de, de corona praten met z'n tweeën... want daar weten ze best wel iets van. Ja, heel belangrijk nog in deze tijden natuurlijk... om daar een beetje actueel informatie over te geven. Ja. Uh, wat gaan we ermee? meer? Had je nog andere leuke dingen voor vanmiddag in petto zitten? Uh, dus. Nou, ik heb het weer voor de hele week. Ja, het, dat, is, uh, dat ziet er goed uit. Dus dat denk ik wel, dus daar kunnen we de mensen alleen maar mee blij maken. Ja, okay. daar, die bewaar ik even voor later. Oké, okay. en dan hebben we hebben ook nog wat gezellige muziek. En uh, eventueel, als de mensen wat, uh, een vroeg verzoekje willen doen... Dan, dan kunnen ze ons eventjes een appen of bellen. En dan gaan we kijken of we eraan kunnen voldoen. Ja, want uh, ja, de is natuurlijk van ons allemaal in zandvoort. En, ja. en dan noem ik heel even het nummer nog, denk ik, Jan. Ja, doe dat maar even, Lies, dat is leuk. Dat is 023 573 0393. Kunt u ons appen en uh, weer vragen om een uh, verzoeknummer? Oké. Okay. Gewoon gezellig doen. Het eerste nummer uh, wat we gaan draaien is niet op verzoek... maar het is wel een lekker nummer. Hier is Nina Simon met uh, Mr. Bojengel a man Bojangles and he danced for you In worn out shoes with silver hair, a ragged shirt and baggy pants The old Dat was Tina Simone, een nummer wat uh, ooit op de plaats is gezet door Zemi Davis. En uh, door de, deze dame wel heel mooi gekofferd. Eigenlijk vind ik deze nog wel mooier. Uh, Luus, we hebben een uh, gast bij ons. En dat heb ik al een beetje bij de introductie gezegd. Dat is de, de dame Maria. En die wil ook mee gaan doen. Met, uh, vermoedelijk, hè, als het een beetje leuk allemaal vindt, als zijtkick. Uh, maar jij wil aan uh, ook wat gaan uh, vragen. Ja, want ik uh, kom er net achter dat uh, Maria ook uh, bij de Bodaan uh, Stichting heeft gewerkt. En dat ze ook nou eigenlijk vlak voor de coronatijd ja. uh, ben je met pensioen gegaan. Ja. Vroeg pensioen Vroeg pensioen gegaan. Pensioen gegaan. Ik ben de eerste paar weken heb ik meegemaakt en daarna ben ik eruit gegaan. Maar wel op de hoogte gebleven natuurlijk via collega's en dergelijke. Ja, en kan je wat vertellen over de, de corona daar? Hoe dat is nou, dat erg geweest? Of? Op de revalidatieafdeling in de Bodaan is het heel erg meegevallen. We hadden één... Uh, patiënt binnengekregen. Die is ook overleden. Ach. En uh, daarna hebben we geen uh, nieuwe opnames voor corona gehad. En wel een grote leegloop, want revalidatie... op een gegeven moment is niet uitgerevalideerd. Gaan naar huis en alle uh, operaties lagen natuurlijk stil in het ziekenhuis. Ja, Dus er kwam helemaal niks, niks meer binnen ook. Nee, er kwam niks voor in de plaats. Nee. Jeetje. Ja, ja en... en, en uh, dat moet een heftige ervaring geweest zijn. Iemand die met corona daar op de Boudaanstichting. Ja, en te weinig beschermingsmiddelen. Dus het is voor het personeel gewoon best heel zwaar geweest ja. om dat te verzorgen. Het was ook een beetje te laat binnengekomen. Dat de test... De test kwam. Ja. Dus dat, dat ze wisten dat, de, dat deze de corona, patiënt, de patiënt corona had, ja. kwam een beetje te laat. Ja. Ook voor de patiënt zelf Ook voor de patiënt zelf. Maar ik hoor het vragen erover, maar ja, als je zo zit... Een bepaalde doelgroep in de Boudaan zijn de ouderen. Ja. Uh, merk je toch in een heel verschil met, met hoe zij omgaan met alle beperkingen en regels? Ja, die is ontzettend zwaar. Ja. De mensen hebben het echt heel zwaar. Ja. Met, uh, geen bezoek. Geen bezoek. Uh, kijk, we hebben natuurlijk, zo gauw, zodra het een beetje begon te spelen... is alles in lockdown in die verpleeghuizen gegaan. Ja. En kon er niemand meer langskomen. Dus geen familie en ja, dat is voor de mensen... Is dat, nou heb ik wel eens gezien Deel dat uh, ander verpleeghuis dat mensen buiten gingen. Zag familie zwaaien of muziek maken. Is dat bij jullie ook gebeurd? Ja, dat is ook gebeurd. Ja, dat is wel leuk ja. natuurlijk om de ja. contacten te houden. Ja, maar ja. het is wel contact op afstand. Hè. Het, is, ja, het is zo raar om dat op, op die afstand contact te hebben. In plaats van iemand vast te houden. Ja. Je kinderen, ja, noem maar op. Ja. Normaal gesproken komen er natuurlijk heel veel mensen langs. Ja, het is een, een, een triest ook. En, en waar, welke muzikanten waren dat? Waren dat muzikanten, wat ik wel op Facebook heb gezien, die... Uh, die van Haarlem, hè? Dit, van, uh, ha, de Haarlem ik, Zangers? Ja, Haarlem Zangers of zoiets. Het was, ja. een, was een groep. Van die, allemaal... Uh, ja. uh, uh, Leslie, Leslie Rosbach was daarbij. Ja, die kwamen allemaal. En afgelopen. Mike Dana, geloof ik. Ja, ik ja, die, die zagen, zijn, zagen. ja er ja. waren er nog een hele groep. Ja, dat was een hele ja. groep met uh, Haarlemse uh, en zangers. Dat is natuurlijk ja. een uh, situatie die alle al verpleeg- en, en oudere huizen hebben. Um, denk, kijken de mensen echt altijd uit naar die, die persconferenties van versoepelingen? Dat leven ze toch mee in, in de toekomst, dat het allemaal wat makkelijker gaat worden? Merk je dat aan ze? Ja, tuurlijk. Ja. Ja, mensen hopen gewoon dat het weer open gaat. En, ja. Ja. ja, ze krijgen de nu is het iets toegelaten dat er één persoon en nu mag, mogen er straks twee personen langskomen. Ja. ja ik, het is nog steeds wel hoor. Ik heb zelf ook een zoon die woont uh, op, uh, in een, uh, sticht, op een stichting. Die heeft ook een beperking en die mocht ook uh, niet meer naar huis. Of hij ja. mocht wel naar huis, maar dan moest hij gelijk in quarantaine. Ja. Dus dat wilde hij niet en nu voor het eerst mocht hij weer een weekend naar huis om thuis te slapen. Ja. Ja. Het, is, uh... ja, het is rot. En uh, we zijn natuurlijk met z'n allen hier. Dat uh, uh, uh, geldt uh, voor iedereen. Gelukkig dat het uh, allemaal weer wat beter gaat worden. En uh, we moeten natuurlijk wel, en er we hebben wel meer gezegd, uitkijken. Dat het weer niet te vrij gaat worden. Dat we weer zoiets gaan krijgen. Hè? Toch een beetje aan de beperkingen. Blijven meedoen. En uh, laat hem hopen dat het allemaal goed in zijn oude, oude situatie terug gaat komen. Hè? Dat we gewoon lekker uit mm. kunnen doen. En, en lopen. En wandelen. En eten. En drinken. Ja. En het laatste wat ik dan over gehoord heb vandaag. Is dat uh, er geen, voor het eerst geen dode coronadoden zijn? Ja, dat is heel. Uh, op, ja, dus het is goed nieuws. optimistisch en heel erg. Uh, ja, het gaat de goede kant op in ieder geval. Gelukkig wel. Okay. We gaan uh, morgen aan de versoepelingen afwachten. We gaan het afwachten. Oké, okay. dankjewel, Maya. Oké. Okay. Ja, dankjewel. Veel dank. <laughs> maar...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 Eens de bent, het blijft toch een heerlijk nummer. Lus, jij hebt het politiek nieuws, heb ik begrepen. Ja, ik heb begrepen dat uh, de formatieklus van uh, de heer uh, van den Burg, Erik van den Burg, uh, niet langer heeft geduurd dan gedacht, of tenminste net zo lang heeft geduurd dan gedacht, nu er een principeakkoord ligt voor de vorming van een nieuw college. Er is een eind gekomen aan de formatieklus van Erik van den Burg. Volgens de formateur ligt er nu een onderhandelaarsresultaat... waarbij de laatste details door de partijen worden ingevuld. Zo zal de Partij van de Arbeidsstandvoort het principeakkoord... met een positief resultaat gaan voorleggen aan de leden. Als het aan Van de Burg ligt, kan de gemeenteraad... bij de vergadering van 30 juni het akkoord ook vaststellen... waarbij dan ook de wethouders kunnen worden geïnstalleerd. Twee van de drie wethouders komen naar alle waarschijnlijkheid weer terug in het college. Dat zijn de VVD-wethouder Ellen Verheij en CDA-wethouder Gertjan Bluis. Dat was eigenlijk wel een beetje in de lijn der verwachtingen. Der verwachting natuurlijk. Ja. En misschien dat het weer wat lekker wat rust geeft op het politieke vlak in ons dorpje. Ja, en voor d 66 zandvoort is de invulling nog onbekend. Omdat de partij een procedure is gestart om tot een nieuwe wethouder te komen. Als het mee zit, is die ook bekend rond 30 juni. En als het tegen zit, zal deze wethouder later worden geïnstalleerd. Met de komst van de wethouders is ook een einde gekomen... aan de taken die burgemeester David Molenburg... heeft moeten overnemen van de opgestapte wethouders. Dat is ook buitengewoon belangrijk, zegt Van den Burg. Want die meneer had het al zo druk, hè? Die ja, dat denk ik ook ja. Ja, wel. Tuurlijk wil hij s'avonds ook wat meer bij zijn gezin zijn. Lijkt ja, dat gezellig. denk ik ook en daarbij gaat het hem om drie dingen waarom het onwenselijk is... dat Molenburg alle taken heeft moeten uitvoeren. Volgens Van den Burg kan de burgemeester ziek worden... heeft hij recht op vakantie... en heeft hij ook zijn handen vol aan het ambt van burgemeester zijn. Zoals het bewaken van de openbare orde en veiligheid. De portefeuilleverdeling is bekend. Maar Van den Burg wil wachten tot de daadwerkelijke invulling heeft plaatsgevonden. De formateur verwacht dat dit rond woensdag of donderdag formeel is afgerond en dat dan naar buiten wordt gebracht... welke wethouder wat gaat krijgen. De formatie heeft langer geduurd door het karakter van de gesprekken. Dat zijn volgens Van den Burg pittige gesprekken. Het heeft langer geduurd dan, he dan iedereen heeft gedacht, zegt Van den Burg daarover. Volgens hem is dat ook goed dat deze gesprekken verder zijn uitgediept... omdat anderen het risico bestaan... Dat wanneer zaken niet goed zijn uitgesproken, kunnen leiden tot spanningen in het nieuwe college. Een hele goede instelling. En dat is niet de bedoeling. Nee. Dus dank u wel, Erik van den Burg. Oké, okay. en het uh, nou, was wel even belangrijk uh, ja. op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op het politieke en gemeentevlak hier in Zandvoort. En dat heeft uh, Lucie weer goed verwoord. We gaan verder met muziek, Luz. Ja, daar zijn we. Ja. Ja, ah, dat was Cruden's en de Clearwater Revival. En dat was de Hoe Stop the Rain? Oh ja. En uh, wie denkt aan uh, regen is natuurlijk wel lekker voor de tuintjes. Dat sowieso wel. Uh, je hebt sportnieuws. Ja, we hebben, ik heb wat sportnieuws. Het, uh, uh, het had eind deze week zo mooi kunnen zijn: tropisch warm, lekker buiten op de tribune bivakeren en smullen van topsport. Duizenden honkbalfans fans zagen zichzelf vanaf vrijdag al tien dagen in het zonnetje zitten. In het Haarlemse Pim Milje je Milieu. hè? Pim Mulier. Mulierst. Leuk woordverschrippel. <grijpselen> van, van de caribische sfeer en van de caribische sfeer genieten. Dat ging dan wel weer goed. Maar corona gooide ook hier een zwarte deken over de honkbalweek in Haarlem. Nu komt de organisatie met een online event dat de 10.000 vaste schadevolgers... volgers op het sociale media toch het gevoel van een echte week der weken moet bezorgen. Oké, okay, het is niet met je koelbox aan het veld zitten... maar de organisatie gaat wel proberen de Hongbalweek sfeer te vangen. Een aantal medewerkers van de Hongbalweek Haarlem... is deze dagen bezig met de voorbereiding van een online Hongbalweek 2020. Zij schotelen van 26 juni tot en met 5 juli... Dagelijks allerlei aan de Hongbalweek gerelateerde content voor op de website en sociale mediakanalen van de Hongbalweek. Er is de bekende muziek die van de Hongbalweek die Hongbalweek maakt. En er is een honkbalquiz. En de Hongbalweek biedt dagelijks een nieuwe podcast. Er komt een sponsoractie voor de baseball against cancer. En spelers van het Nederlands team werken mee aan de online activiteiten. Dagelijks zijn er drie, vier items te zien op de verschillende kanalen. Zo hoopt de organisatie dat ze de trouwe bezoekers niet in de kou laten staan. En dan, ja. Dit was hem? Dat was hem. Dat nou was ja, het uh, toch, nieuws uh, van de... Het Sportnieuws. Het Sportnieuws. Oké, okay, dan gaan we verder. En dat doen we met uh, Europe en the Final Countdown. Down. Een uh, heerlijk, lekker... Uh, lekker lawaaiig nummertje. Maar wel heerlijk om te horen. Dus... Hey. Dat ja. dacht je ook niet. Heerlijk. Uh, even voor de uitleg. Zo'n dagje van tevoren gaan Luus en ik altijd onze muziek een beetje samenstellen. En dan uh, krijg ik van, uh, van wat tipsjes van uh, Luus. Zullen we die gaan doen? Zullen we die gaan doen? En zo gaan we een, uh, een lijstje maken waarvan wij hopen dat uh, de lunchroomluisteraars het uh, een beetje genieten. Het is een beetje van alles wat van Nederlandstalig ja. tot een beetje oud. Een beetje hard. Een beetje zacht. En uh, een van de nummers die uh, Luus graag wilde horen. Die gaan we nu opstellen. Dat zijn uh, de, de Trimps. Uh. Luus, die heb je gevraagd. Wat ja. is Inferno? Ja. Er komt hij. Heerlijk. en de disco-inferno. Uh, uh, eens even kijken. Loes, waar ik nou een beetje nieuwsgierig ben... is eigenlijk de ervaringen van onze horeca-ondernemers uh, in Zandvoort. Hoe het nou een beetje gaat sinds de verruiming... het mooie weer komt eraan. En misschien is het wel even onze horeca-ondernemers... dat even de studio willen bellen... om hun ervaringen te vertellen. Ja. Wil jij het nummer even doorgeven dan? Ja, ik Heb jij dat ga... bij de hand? Uh, of gaan we het zo meteen doen? Zeg ik het heb maar. Een, alleen dit, dit nummer van de... Van de studio. Ja. Ja. Maar het is, we willen zo graag weten uh, hoe, hoe, hoe gaat het momenteel? Gaat het goed? Uh, kan het beter? Natuurlijk hebben we een hele slechte periode gehad. Maar is er alweer een opstapje naar betere tijden? Daar zijn we eigenlijk wel een beetje nieuwsgierig naar. Ja. Dus wat dat betreft uh, neem even contact op de studio. En dan uh, nou, gaan we kijken. En ja. uh, jullie verhaal aan horen. Oké? Okay? Heel graag. Oké. Okay. Ja.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 Church. Bro. Christy en de uh, Way to Amarillo. Ook al een oudje weer, dacht ik zo, toch? Hé, hey, Luus? Ja. Oh, Luus was even weg. Ja, ik was even weg. We weer, weer terug. Gezellig. Ja. Zitten we weer samen. <laughs> Leuk. <laughs> um, Elske de Wal, ken je die? Nee. Ik, nou, het is een dame die ze, volgens mij ook in uh, musicals gezongen heeft en die heeft een aantal uh, maanden geleden een nummer op. Dat is volgens mij een nummer geweest van Lisbeth List en dat is in deze tijden heel erg toepasselijk. Dat heet heb het leven lief, erg zwaar, gevoelig, maar wel van toepassing in deze tijden.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 als de stormwind grondt en als de lente komt, dan verberg je niet. Als de regen valt en als de donder knalt, zing het hoogste lied. Ik in vogelvlucht door de blauwe lucht, heb een leven. Lief. was net op de plaat gezet, ooit door Lisbeth Lis... die ons ook helaas pas ontvallen is... maar ook op een schitterende wijze... door Elske de Wal. Uh, uitgebracht. Een heel mooi nummer. En wel heel toepasselijk in deze periode... denk ik zo'n beetje. Had jij nog wat uh, voor de luisteraars te vertellen, Luz? Nou, ik heb eigenlijk wel iets leuks. Want uh, we kennen allemaal... Roy van Buringen, weet je wel? Die uh, ook bij ZDFM... Uh, ja. uh, heeft, heeft gewerkt. Die zag ik gisteren in één keer op televisie... Oh. bij The uh, second chance. Meen je dat? Ja. Oh, ik heb hem wel ooit in een kookprogramma gezien. Daar is hij ook een keer geweest. Oh, oké. Okay. Dat was, we mochten amateurkoks een uh, mocht gerecht te maken voor een jury en helaas is hij toen uitgevallen in de eerste ronde al meteen. Maar Kon ik hij niet heb, koken? Uh, Kon hij niet koken? Ja, ik weet het niet. Hij was uh, terwijl toch een uitgekookte jongen is, <laughs> maar ja, nou, kom op even verder. <laughs> Wat blijf je verder vertellen? Die zag ik niet uitgekocht. Ah, oh, ja, hij is hartstikke aardig. Nou, uitgekocht oh my toch? Dat was meer letterlijk even uitgekocht. Ja, maar goed, uh, dat vond ik, ik vond het wel leuk om hem even te zien. Ik hoop dat, uh, dat het goed afloopt voor hem, wie weet. Uh, oh, de uitslag was nog niet bekend. Dus. Nee, nee, nee. nee. En wat, wat, wat, wat deed hij? Ging je zingen? Wat deed hij? Of wat was, was het act? Was, het, wa het was geen act, het was. Uh, het, het, de Second Chance date. Oh, oké. Okay. het First Art second, second Chance. Zo was ja, ja. ja. Oké. Okay. Ja. Nou, we gaan in de gaten houden over de volgende uitzending, eventueel. Die komen terug? Ja, dat is bij de vorige keer is mislukt. En dan komen, krijgen ze nu een tweede kans. Oké. Okay. En wie weet is Roy uh, een van degenen die. Ja, misschien uh, een hele ooit leuke misschien. relatie overhoudt. Waaraan? Nou, vanaf deze kans succes. We gunnen het hem van harte. We gunnen het je van harte. Oké. Okay. On a day Like today We pass the time Decent. En het uh, uh, volgende nummer is weer een keus van onze Luus. Uh, UB40, Red Red Wine. Yes. Red, red Wine. Yeah. Dat was voor ons eigen Luus, was dat, Hubi uh, Forti? De volgende meneer, die gaat dat, het uh, ging toen heel erg fluitend door het leven, Roger Whitaker. Kun je die nog herinneren, Loes? Ja, echt wel. Ja, dan een hele oude, maar hij kwam zo lekker fluiten. Ja. En dat gaan we nu even laten horen. Een, uh, we zaten niet in de folieer, hè, maar dat was gewoon een, uh, een heerlijk fluitnummer van Roger Whittaker. Kijk, uh, we zitten nog steeds in de studio hier, gezellig aan de tolweg. En uh, we zijn nog steeds bezig met ons lunch doen voor de dinsdag tussen 1 en 3 met Jan en Lucie. Uh, en nog... Marja, hè? En Marja zit er deze keer bij. Marja, hoe kunnen we jou vergeten? Ja, echt niet. Oh, oh, oh. Uh, je vindt het nog steeds gezellig bij ons, Marja? Helemaal top. Ja, vind je het leuk? Ja. ja? Ben je heel enthousiast geworden? Ja. Kunnen we je bij gaan verwachten als het een beetje mee Absoluut. zit ja. ja. Altijd leuk. Heel mooi uh, dat je er bent. Ik vind het leuk. Nou, kijk eens dan. We gaan uh, nou, misschien nog één nummertje even draaien voor het uh, eerste uur afgelopen is. Van deze lunchroom. En dan gaan we zo'n beetje naar het uh, dat klein stukje nog keer, ja, misschien draaien tot uh, naal. wat een heel kort stukje wordt het aan wat we kunnen doen. Dus gaan we het met deze doen. Mm.